Als er één ding door de eeuwen heen is bewezen, dan is het wel dat mensen de gekste dingen doen als het om de liefde gaat. Nou ja, meestal alleen totdat de roze bril hardhandig van het hoofd wordt gerukt. Och, de fratsen die zijn uitgehaald in naam der liefde. In de kip weten ze er alles van. Hier komt Citroentje met suiker. Het was hartstikke gezellig, hoor, dat weet je schiet, oog. Maar voordat we er waren... Laat me raden. Mees raakte de weg kwijt. Hm? In één keer raakte dat aan. Hij had de tom-tom ingeschakeld en op de afsluitdijk begon die al. Waar is het bord met naar de boot? Waar is dat bord? Ik wil een bord. Ja. Dus op een gegeven moment zeg ik... Ik zeg, Mees, zeg ik... Lauws oog is naar links... Daar staat het. Nog 22 kilometer. Maar ja, ja gewens. Zij de details besparen. Maar op een gegeven moment zegt die Tom, -tom daar midden op een kerkplein bestemming bereikt. Geen boot te bekennen. <lacht> nou, meest vloeken. Ik zei maar niks. Uiteindelijk reden we met 180 over de daken om het <lacht> toch nog te halen. En <lacht> op het nippertje. <lacht> ja. Maar het was een lekker weekie, hoor. Oh, oh ik heb genoten. Ach, ja. Ach. Ik kan me de tijd niet heugen dat ik een weg geweest ben met een man. Of zelfs maar een avondje. Nou, dat geeft dan geen pas op jouw leeftijd. Nou ja, zeg. Zeg, wie ben jij dan wel, Leo? Nee, maar eerlijk gezegd, Toos. Het is zo lang geleden dat ik een afspraakje had. Dat ik me serieus begin af te vragen of ze tussendoor de regels veranderd hebben. Ach, wel nee. Ali. Het is net als fietsen. Dat valde je niet hoor. Weet je wat, Ali? Als jij zo nodig een avondje uit moet, dan neem ik je wel mee naar de bioscoop. Ja. Wat nou? nou? Gewoon. Jij maakt een grappie, dus wij lachen. Ja, ja dus wij lachen, ja. Ja, maar even serieus, Tante Ali. Waarom kijk je niet in de krant bij de minis? Daar staan, ik weet niet hoeveel beschikbare mannen Ja, ja, ja, maar die schrijven allemaal dat ze een kruising zijn tussen een Griekse god en Sinterklaas. Ja. Maar als je ze in het echt ontmoet, is het andere koek. Als ik een euro zou krijgen voor elke keer dat. Ja? Eh, uh, nee. Nee, nee, niks. Je had toch dat abonnement overgenomen voor pa toen? Op wareliefde.nl. Oh, meid, breek me de bek niet open. Ze zouden een goed, stevig hek moeten zetten om dat hele ware liefdepunt te nou. Stel nou, ja! Stelletje gekken. Oh, nou, vertel eens. Ja, vertel. In godsnaam. Toos, doe mij maar een jonkie. Nou, dit jonkie komt eraan, Leo. Weet je wat je zou moeten proberen, tante Ali? Speed Spie... Wat? Drugs? Oh nee, nooit van mijn leven. Nee, nee, nee, tante Ali, nee, speeddaten, dat betekent dat je op één avond met een heleboel mannen een heel kort gesprekje hebt. Dan kun je ze meteen in het echt zien en kijken of er wat voor je bij zit. Ding, dong, deze week in de aanbieding. Het is echt het nieuwste van het nieuwste. Je zit in lange rijen tegenover elkaar en je schuift elke keer een plaatsje op. En aan het eind van de avond heb iedereen iedereen gesproken. En kan je op een papier invullen voor wie je belangstelling hebt. Als die ander jou nou ook hebt ingevuld, nou dan spreek je wat af. Daar heeft tante helemaal geen trek in. Om op zo'n manier kennis en iemand te krijgen. Oh. Ze, ze, kan we en waar moet je je daar dan voor inschrijven? Mens, doe gewoon. Je leed je toch hopelijk niet voor zo'n veemarkt. Mm. <laughs> Ach, oh. je toch allemaal de kreer. Hallo, die is snel weg. Er hangt hier nog een stoel volk boven de bar. Nou, ik krijg af en toe gewoon geen hoogte van die man. Wil je dat wel geloven? Wat heeft hij nou ineens? Al sla je me hartstikke dood. Goedemiddag, kan ik je? Hey, Hé, Leo. Dat oh, is goed met wat, wat nou? Ach, niks. Vrouwen, ja, je zult er maar van houden. Hey, heb je mijn nieuwe achtergrondjes al gezien? Wat vind jij er nou van als een vrouw zichzelf zomaar in de aardverkoop gooit? Er zijn dagen dat ik nergens anders aan denk. Hier, kijk, dit is mijn nieuwste project: de Eiffeltoren. de Toren van Pisa, de Sint-Pieter en hier de Dom van Milaan. Ja, leuk. De Sagrada Familia van Gaudi in Barcelona. En de Acropolis in Athene. Nou, ja, je snapt het niet. Stel je voor, je bent getrouwd. Jij ook al? Nee. Het hebben die wijven toch? Waarom moeten ze allemaal zo nodig trouwen? Je bent als man je leven niet meer zeker tegenwoordig. Ja, ja, maar, maar luister nou. Je bent getrouwd. En je wilt er wel eens een weekje tussenuit. Hè? In je eentje. Zonder dat gezeur aan je kop. Nou, dan zeg je tegen moeder, de vrouw, uh, ik moet uh, voor mijn werk, een weekje naar Parijs. Ondertussen zit je lekker in je hotelletje in Amsterdam. Nou, dan loop je even langs Studio Pauvernier. Ik heb hier de Eiffeltoren als achtergrond. Daar ga je voor staan. En dat is je bewijs. He, of, of Milaan heb ik, of, of, of de Sint-Pieter. Alles. Ik heb alles, u vraagt. Wij draaien. Waar gaat er toe in deze wereld? Als zelfs de liefde al gouden handel is gewonnen. Oh, oh, nou. oh toes, ik, ik weet het echt niet hoor, of dit nou wel zo'n goed ja. idee was Laten we nou gewoon naar beneden gaan naar de kip Dat speeddaten wordt hartstikke leuk, tante Ali En we hebben je nou al ingeschreven Oh Hier, neem een lekker glaasje wijn, ontspan Dan laat ik je de jurkjes zien het ik hoor Mm. Oh, deze zwarte ja. met kant, die zegt uh, Ik ben een dame, okay. maar wel eentje met wie je een leuke avond kunt hebben <laughs> Ja. ja. kijk okay, hier, die rode, die is eigenlijk wel wat aan de blote kant En, ja, en wekt misschien de verkeerde indruk voor de eerste ontmoeting. Nou, um... Oh, deze blauwe, deze is perfect ja. voor een eerste indruk ja, ja, ja. Die laat zien dat je smaak ja. hebt ...stijlgevoelig ja? ben, maar alles in het ja, net. Ja, nou, doe die rode maar. Nou, tante Ali. Oh. Ja, de concurrentie is natuurlijk moordend. Nou, doet u dan wel, tenminste... ja, ...doet er wel deze stola omheen dan. Oh, oh. oh, god, ik ben op van de zenuwen. Oh. Straks is iedereen jonger en mooier dan ik, ja. En wat, wat, wat moet je nou zeggen tegen zo'n vreemde vent? Ik ga niet. Ik, uh, ik heb een beetje hoofdpijn. Wat een onzin. Het komt allemaal wel goed hoor. Ja, jij, makkelijk praten. Meestal vindt alles toch wel prachtig wat jij doet. Nou, geloof mij dat hij ook niet zo uit de doos kwam hoor. Daar heb ik heel wat voor moeten doorstaan. Ja, nou, dat is het. Jij moet met me mee. Maar... Je weet hoe het moet met zo'n man. Hé? Ja. Oké, okay. hoe moet ik het subtiel zeggen? Ja, ik weet het al. Jij gaat mee. En anders ga ik niet. Nou ja. Het is dat je het zo vriendelijk vraagt. Smaakt het, pa? Ja. Nou, dat is te horen. <laughs> Ik heb het verdiend. Ik ben net boven geweest. Met Toos en Tante Ali. Wat? Nou, mijn oren er nog van. Wat zei ze? Heeft Toos iets over mij gezegd? Kwaad geweten, hè? <laughs> ja... Nee, nee. Het ging over dat speeddaten van Tante Ali. Dat is allemaal flauwe kul. Alle mannen gingen over de tong. Plus een ijzerpakket van heb ik jou daar. Nou, ga er maar aan staan, zeg. Degene die getrouwd zijn willen er vanaf. Maar de vragen zelf willen niks liever dan trouwen. Het is gewoon bespottelijk. Ach, Leo, laat ze. Waarom kan het jou niet zoveel scheren? Ik kan het gewoon niet uitstaan dat ze zich daarvoor leent. Moderne vrouwen in deze tijd die op zoek gaan naar een man om er niet alleen te hoeven zijn. Kan het nog treuriger? Je kan geen blad openslaan of er staan zulke lange stukken in over onafhankelijke vrouwen. Hm. Ja, als een puntje per paaltje komt. Lees jij die bladen dan? Ja, in de, de kapperszak. Oh, ja. Maar waar het om gaat is... Ach, dan! Nou, je ziet er goed uit hoor, Ali. Beetje rood, dat wel. Ja, vind je het mooi? En Nou, draai eens in de rond, hè? Ja, zo kan die wel weer. Hé, hey Leo. Hallo, wat heeft Leo nou ineens? Ja, nou dat weet ik ook niet, pa. Hij gedraagt zich de hele tijd al lichtelijk onredelijk, als je het mij vraagt. Ach, weet je wat het is? Het is de penopauze. Mm. Dat krijg je op die leeftijd. No, no, no. Ze worden wat langzamer, Oezo. zijn ineens niet meer goed in sport... en dan raken ze in paniek, hè. Dan worden ze allemaal chagrijnig van die kerels. Zeg, Tante Ali. Als je nou zoveel verstand hebt van mannen... waarom moet ik dan eigenlijk mee naar het avondje speeddaten? Mee? Hoezo ga je meer naar die flauwekul? Je hebt daar niks te zoeken. Ik ben de chaperone, meis. Voor de mentale steun. Ik wil het niet hebben. Ach, meisje van me. Hm, moppie. Uh, yeah. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Nou, tata Ali, ben je er klaar voor? Nou, ik weet niet of klaar het juiste woord is. Nou, zo mag ik het horen. Een positieve houding is het halve werk. Nou, mannen, adieuus. Ah, yes. Ja, bedankt. Hier wil je ook niet levend begraven worden. Ach, gezellig toch. Die rijen tafeltjes, dat TL-licht, die blinde bakstenen muren. Nou, uh, oh. eerlijk gezegd, ik word achtervolgd door flashbacks van de gymzaal op de lagere school. Ach. ik werd toen ook altijd al als laatste gekozen. Nou, dat zal vanavond niet gebeuren, tante Ali, mm. want je ziet er prachtig uit. Stil stil. stil. stil. Dames en heren. ...welkom op deze prachtige avond. Voor degene onder u die voor het eerst een avond speed deken bezoeken... ...leg ik de regels nog een keer snel aan. De heren zitten links van de lange tafel, de dames rechts. Na drie minuten schaven de dames een plaats door... ...en de heren blijven zitten. Aan het einde van de avond heeft iedereen elkaar gesproken... ...en kunt u bij de balie invullen met wie u nog een keer wilt afspreken... Ik wens u een fantastische avond toe. Of de liefde. Nou, daar gaan we dan, paling. Ja, ja, ja, ja, de liefde, op. Met toast goedkoop. Ah, meis. Ja, goed, het gaat goed. Hetzelfde als drie minuten geleden. Hou op met bellen, meis. Ik sta aan de zijkant, ik dat de Ali is nog bezig. Ze moeten nog twee geloven. Serge. Eh. Nou, nog eentje dus. <laughs> dat is de bel dat ze moeten doorschuiven. Nou, op het zeuren. Over een half uurtje ben ik weer in de kip. Oh, -oh. En en mees? Als ik om me heen kijk, dan weet ik één ding heel zeker, lieverd. Dit zou ik never nooit niet aan kunnen. Laat me alsjeblieft nooit alleen. <laughs> Ja. ja, ik ook van jou. Dames en heren, zo komen we aan het einde van alweer een heerlijke avond. Wat is een mens zonder liefde. U kunt hier aan de balie invullen met wie u nog een keer zou willen afspreken. Afrekenen met de uitgang, alstublieft. Dank u wel. Ach, tante Ali. oh het spijt me zo dat ik je hiermee naartoe toe heb gesleept. Die mannen, over wat vreselijk. Nou kom, we gaan er snel vandoor. Uh, nou, nou, nou, wacht even. Ik, ik dacht misschien dat ik toch. Uh... Ik smeek je om deze zin niet af te maken, tante Aldi. Ja, nou, maar wat vind je van die daar? Oh. Uh, die, die met dat blauwe jasje en dat ruitjeshemd. Oh, die. Die met die bruine hoogwaterbroek, waar ze witte tennissokken nog onderuit piepen. Hm? Oh, of die. Die met die uitgelubberde spencer, zodat je tenminste goed de lekkende pennen in zijn borstzakje kunt zien. Nee, nee. Of bedoel je misschien die kale? Met die herenhandtas en bijpassende Zweedse mouwen. Nee, nee, nee, nee, nee niet die kale. Nee, die daar loopt. Die met die volle kop met haar. Mm, de lekkende pennen dus. Lijkt me nogal een snoer eigenlijk. Nee zeg, jij bent waterdicht. Hallo, nou dag hoor. Hé? Tante Ali. Nee, tante Ali. Ja, doos ja, en toen... Ze bleef me met die vensterkleppen, kleppen. Dus ik ben me vast naar huis gegaan. Ja, kom jij maar bij je mannetje, hoor, Toewoeske. Geen lekkende pen te nee. zien. Nee, maar die geblokte spinster die je altijd aan hebt, die gaat er mooi uit. <lacht> ja. Money! Oh, Mannie. Goedenavond, geef mij maar een biertje. Zeg, weten jullie wat er met Leo is? Nee. Hij heeft de hele avond in mijn studio gezeten en zei geen stom woord. Hij zat behoorlijk in de weg met zijn depressieve bakkers kwam de vakantiestemming niet ten goede zijn. Vakantie? Ja. Maar hoela, je helpt die mensen gewoon om hun wettige echtgenoten te bedonderen. Ja, zolang ze het niet weten, heeft niemand er een centje pijn aan. Pa. Ja, zo is het toch zeker? Ik heb er in elk geval een centje fijn aan. Dat ja. kan ik je wel vertellen. Man, ik heb in twee maanden mijn omzet voor het hele jaar binnen. Nou, dan kan er toch wel een rondje vanaf? Nou. Ik zou me op passen als ik jou was. Er is niks zo kwaadaardig als een vertorende echtgenote, Mani. Was jij niet aan het speeddaten? Chaperone. Ik was chaperone, Mani. Maar het bleek dat tante Ali zichzelf heel behoorlijk inredde. Nou, ja. ja, dat had ik jou ook wel kunnen vertellen. Ja. Arme man die je tegen Ali moet opnemen. Ja, die ligt zo'n kereltje rouw bij een kopje slappe thee. Ja. Ik weet het niet, hoor, haar. Die vindt waar ze op het laatst mee stond te praten werd voor ik... Tante Ali! Hi, hey, jongen! Hallo, hey, hey, ja, hey, hey, tante, hey, tante Ali! Hallo. Hallo, hoe gaat het? Tante Ali? Tante Ali, wat is er gebeurd? Oh, ik heb een afspraakje. hè? Ja, ja. Met Jan. Ah, nou. Dan ga ik even naar de wc. Jan, de man? Denk erom dat je niet weer begint, Teus. Hij komt bij me eten. Vrijdagavond. Bij u eten? Tante Ali, wanneer heeft u voor het laatst gekookt? gisteren nog. Ja, ja. Eén persoonsmaaltijden in de magnetron gooien tellen niet. Dan zal het even kijken hoor, 85, ja, maar wanneer was die enorme stroomstoring? Ja, toen deed de magnetron het drie dagen niet. Au, au, au, au. Nou, dat bedoel ik. U weet al jaren volgens de principes van de schrijf van één. dus koken voor Jan de Man, geen goed plan. Nee, inderdaad. Maar, nou, maar doe, doe jij het toch? He? Jij staat elke dag als een huisvrouw. Lieflafjes voor jezelf in elkaar te draaien. Nou, nee, en het enige wat je hoeft te doen is alles klaar te maken en dan warm ik het wel op. Jij snapt als man alleen toch ook wel hoe moeilijk het is om liefde te vinden. Wat doe nou, Mani... Mani heeft het veel te druk met zijn oplichterij. Ik bedoel, met zijn foto's. Met Europese achtergrondjes. Hij gaat niet koken voor die... Ik bedoel... Um, hè, mees... Zeg jij nou ook eens wat? <laughs> ik kijk wel uit. Wat kan ik voor u inschenken, tante oh, Ali? Eh, doe maar een rode port. Dat drinkt mijn Jan ook. <laughs> en geef Mani ook een drankje van me, hè? Oh. En nou, zullen we dan het menu even doornemen? Jongen, uh, kom. Oké. Okay. Wat dacht je van hem? Je hebt hem niet gezien, mensen. Ja. Maar, die Jan de Man. dat is een glapend van het zuiverste water. Oh, ja? We moeten het tegenhouden. Straks zit hij met zijn benen bij tante Ali onder de tafel. Dat zijn onze zaken niet, Tooske. Ja, maar... En volgens mij ben jij degene die haar dat hele speed heeft aangebracht. Hé, eh, fijn hoor. Ik hoopte toch al zo dat je daarover zou beginnen. Nou, hou erover op. Je begint dan net zo gestoord te klinken als Leo. Leo? Ik ken Leo inschakelen. Huh? Als ik aan hem vertel wat dat Ali van plan is, dan denk ik dat vrijdagavond nog wel eens een verrassing zou kunnen worden. Oh. <middels> Aufliebe eingesteld Und sonst gar niet. Hallo Wat doe jij nou hier? Koken, voor het afspraakje van Tante Ali Met Jan de Man <laughs> In de keuken van de ja. kip? Kun je dat thuis niet doen? Nou, ik kan hier beter uit de weg Pa past intussen op de zaak Het mocht van mees. Ja, het meest kennis wil zeggen. Wat vind jij daar nog van, man? Dat tante Ali die bijgoog om gewoon bij haar huis uitnodigt, Nou ja, het is zoals Leo zegt. Alleenstaanden willen niks anders dan liefde. Maar getrouwde mensen willen er vanaf. Nou ja. Ja, zo is het. Dat zie je aan mijn Europa-aanbieding. Ze lopen ja. af en aan. Die verlangen allemaal naar de vrijheid. Eén weekje zonder zeuren aan hun kop. Dat is toch liegen, man? Dan krijgen ze ellende mee. Ja. Daarmee breng jij hele huwelijken om zei broertje. Wel, nee. Dat zeg je alleen maar omdat je zelf gelukkig getrouwd bent. Als je alleen bent zoals ik, dan heb je daar malingen. Oh. Nou, als jij daar zo over denkt, zal ik dan maar een flinke scheut tabasco over die zalm gooien. Nee. Hey. Dan loop je tenminste niet het risico dat tante Ali aan de man raakt. Hé, hé, hé, hé, met aan kroet. Maak dat je mijn keuken uitkomt. Oh. Nou, sorry hoor, uwe majesteit. Maar volgens mij is dit toch altijd mijn keuken in... Sta je dan alweer in de keuken, Tooske? Laat die jongen toch lekker. Hm, ruikt goed voor Mani. Dank je. Misschien moet je je zuster de knipjes van de Hoort Cuisine maar eens bijbrengen. Ja, ja. De laatste keer dat ze Coco wilde maken. Wat sta me bij? Een twint die Frans praat. Ja hoor, Macy, je hebt jaren in Parijs gewoond. Dat hoor je zo en mijn eigenste broer staat in mijn keuken... mijn dure cognac weg te tetteren als de kak van Oberwillem. Willem. Dit is geen cognac, dit is chefzak. Jij ja. ook eentje, mees? Of ik wat van mezelf wil drinken? Ja, waarom niet? Ja, om even. Intussen duwt hij onze tante Ali met zijn vis... Saumon. Regelrecht de armen in van die uitgekookte balgehakt van Jan de man. <lacht> Je lijkt Leo Bloempoort wel. Die zit precies hetzelfde in zichzelf te mompelen aan de bar. Oh. Zit uh, Leo in de kip? Weet je wat? Blijf jij maar lekker even bij Mani. Neem nog een lekker konjakje van me. <totie> Dan gaan ik we wel eventjes een babbeltje met Leo maken. Dat is mijn best. niet. Maar wat zit jij er nou in je dode eentje? Wil je wat drinken van tante Toos? Nee, het smaakt me niet vandaag. Ach schat, neem een lekker cognacie. Kan jou het schelen? Voordat Mani alles heeft opgedronken. Hij staat achter in de keuken van de kip te koken voor het afspraakje van tante Ali. Wist je dat? Ik weet het. Ach, ik weet het. Je haalt me de woorden uit de mond. Maar uh, ik heb eens zitten denken, hè. Hé, hey, Mani hier. Hoi, pa. Ik heb een Switzer in de studio. Hij spreekt Frans, Duits en Italiaans door elkaar heen. Ik kan er geen chocola van maken. Oh, stoor ik jullie? Helemaal niet. Mani is achter, met mees. Oh. Mani, Mani. Draai het vuur maar uit onder die padden. Ik heb je nodig in de studio. Ha, ah, Ik kan hier nou niet weg. Ik heb hier een vent in de zaak. die voor de Sagrada Familia in Barcelona op de foto wil. Nou, uh, dat is decoortje 17. Uitrollen, computer op het gewenste weertype zetten. Klik. En ik kan thuis aan moeder de vrouw laten zien. dat hij toch echt op zakenreis in Spanje was. in plaats van op de wallen. Daar heb je mij toch niet voor nodig? Ja, maar, ja, Manny, hij blijft maar wijzen en met zijn armen zwaaien. Eh, trouwens, hey, nog even. over die... We soufflé! Flambé, flambé! We zoeken! uit! De We zeker je zeker dat We dit We doen, moeten Is Toos? paus katholiek, paus katholiek, Ja! Ja, ik weet zeker dat we dit moeten doen. Zorg jij nou maar dat je na sluiting in de kapperszaak blijft, hè? Dan huur ik de pak en kom ik het wel even langs brengen. Straks wordt ze hartstikke kwaad. We doen het voor de eigen bestwil, Leo. Vertrouw me nou maar. Ah, maak je niet druk, pa? Ik ga anders wel even met je mee naar de studio. Ik ben opgegroeid in Twente. Als je daar de straat uit rijdt, zit je in Duitsland. Dus ik versta hem, denk ik wel. Ja, de boeren zaten goed in de oorlog. Hé, ja, laten we het nog eens een keer over de oorlog hebben. Dat is zeker drie minuten geleden. Hé, mees... Nou, wil je dat ik help of niet? Jawohl! Oh, nee. Nee, daar komt dus niks van in. Ik heb nog van alles te doen, dus jij blijft vanavond mooi achter de bar. meest goedkoop. Wat, wat, wat moet jij dan? Hmm. Oh, nee. Die blik in je ogen, die ken ik. Wat ben jij van plan? Ik? Niks hoor. Ik doe toch nooit wat? Oh, nee. Hmm. Ante Ali, met Toos. Ja, ik kom er nu aan met de pannetjes. Doet u de deur beneden vast open? Nee, nee, Mani blijft hier in de kip. Ik kom het brengen. Ja, ja jij ook bedankt, hoor. Voor het enthousiasme. Tss, probeer ook eens wat goed te doen voor je medemens. Mani, ben je klaar? Ja, ja. Ja, ja, hier is het. Zo... Oké, okay, let even goed op. Ja? Dit is de zalm, dit is de soufflé mm -hmm. en dit is een verrukkelijke bouillabaisse. Ja? Ja, nou, ik ben erbij, dus dat komt wel goed, hoor. Mooi. Wa waarom wou ze eigenlijk per se dat jij het kwam brengen en niet... Ja, ik? dat weet ik ook niet, hoor. De zenuwen zeker. Hm. Nou, dan, uh, dan ga ik even, hè? Oké. Okay. Hé, hey, tafeltje, dekje en meteen weer omkomen, hè, Tooske? Afgesproken? Adieu. Salm. En, en dit is de soufflé. En dit is een verrukkelijke boeiebese. Oh, uh, maar waarom kon Mani zelf niet komen? Oh, iets met die laie lichterij van de foto's van hem. Maar dat geeft toch niet? Ik ben er nou toch. Uh, ja, zeker om weer te gaan vuilbekken, hè, over mijn jan. Ach, wel nee, tante Ali, ik zeg toch nooit wat. Ik hmm. vind het juist hartstikke leuk voor Ga je. Ga nou maar, want hij kan elk moment voor de deur staan. Oh. Oh. Nou, hoe ziet ik eruit, hè? Ach, om op te vreten. Spannend, hè? Zeg, waar hebben jullie het eigenlijk over gehad, die ene avond? Nou ja, ik weet het eigenlijk niet, want ik verstond hem niet zo goed. Nee, hij sprak een andere taal. Nee, toch zeker? Ach ja, weet je wat het is? Ik begrijp sowieso niks van mannen. Hé? Nou ja, deze keer had ik tenminste een goede reden. Nou ja, tot de al. Misschien komt hij nog. Als oh, uh, je zeg. Hij is twee uur te laat. Denk je nou echt dat hij nog oh. aanbelt, Die schoft. Oh, oh, oh god, oh god. Daar heb je hem. Daar heb je hem. Daar zou je hem hebben. Maar Jan, ik zei het toch. Ja, nou, ja. Hey, Doe jij even open hè. Dan was ik even mijn gezicht. Hallo daar. Kom maar verder hoor. Oh Jan. Ik wist dat je zou komen. Goedenavond, ik breng een blijde boodschap. Toos, wie is dat? Je hoofdwaarsgetuige. Ja, ho man, zo de biet erop. De heren zijn met u. Nou, Toos, zullen we dan maar naar de kip gaan? Hè? Neem jij het eten maar mee? Ja. Blijf ze nou. Ze is al uren weg. Ik heb het daar niet op op al die fratsen. Ze zal meteen weer omkomen. Een man een man. Een woord, een woord. Alleen blijven het vrouwen, hè. Geen pijl op de trekker. Ik ga nog een keer bellen. Ja, misschien heeft ze nu ineens wel haar telefoon aanstaan. Je weet maar nooit. Pa, kan ik jou even spreken? Zeg het eens, jongen. Die klant van vanmiddag. Die Zwitser. Waarom staat hij in een dammer kostuum? voor de Sagrada Familia. Nou, dat leek me dus wel wat. Oh. Een Hollands tintje aan het geheel. Ja, Amsterdam leeft dus wel van het toerisme, jongen. Pa! Dat... Het hele idee is dat die mensen juist niet in Amsterdam zijn. Daar leef ik van. Nou, Manny, ik dacht gewoon, misschien is Je het... Je moet niet denken. Waarom? Waarom heb ik die zaak aan jou overgelaten? Eén uurtje ben ik weg. En ja... Hallo. <laughs> Ahoi, kapitein. Hello. Leo. Waarom heb je een kapiteinsuniform aan? Ideetje van Toos. Ik moest naar Ali. En daar roepen dat het een mooie boel is als je wettige echtgenoot op zee zit. Dat je dan met een andere vent bent. Zodat Jan de man weg zou gaan. Maar wat doe je dan hier? Het is niet thuis. Ik weet het ook niet meer. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Oh, toerske. Mag ik even een handje? Wat vond hij van mijn saumon en croûte à la Julienne de Legume? Ik wil het er niet over hebben. Hoezo? Hé, hey. wacht eens. Wat, wat, wat is dat nou voor foto? Oh, het leek pa wel een leuk idee om mijn klanten in dammerkostuum voor de Eiffeltoren te zetten. Maar, en, en de Sagrada Familia. <laughs> en de Acropolis. Daar gaat mijn gouden maar, handel. Maar, maar, maar, maar dat is Jan? Mijn Jan! Jij ja, de man, laat zien. Ja, hoor. Dat is hem. Oh, lach. nou, oplichter. Oh, Tante Ali, wat spijt me dat nou. Nou, Mani, de pot verwijt de ketel, hè? Ja, ja, je hebt gelijk. Misschien is het beter als ik ermee ophou Of, of alleen met Amerikanen. Nee, nee, nee, Mani. Echte liefde is niet te koop. Maar als je hem gevonden hebt, dan moet je er ook zuinig op wijzen. Oh, meisje. <mauw> nou, jongens. Gelukkig heb ik jullie nog... Uh, Toos, dek de tafel. Oh, ik ga al. Ik <laughs> ja, jongens, vanavond eten we saumon en croûte à la Juliana de hè? <laughs> Hé? Toch? Legum. Oh, legum. En, en uh, Leo, Leo, kom. Ja, in dat pak mag jij vanavond naast me komen zitten. hè, Mijn kapitein. <laughs> Zal ik wat inschenken? Ali, ja, waar ja. ja, mag ja, ik ja. zitten. Ach ja, als het om de liefde gaat, daar weten ze in de kip over mee te praten. En dat is dan ook precies wat er vanavond nog gaat gebeuren. Onder het genot van Manis saumon en croûte à la Juliana de Léjumé, luistert u volgende week vooral weer naar CITROENTJE MET SUIKER. De kunt u nogmaals beluisteren via citroentjebetzaken.karo.nl. Maar ook als podcast. <laughs> Meestal.